Van der Zallen met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar minder nieuwbouwwoningen opgeleverd dan het jaar ervoor... meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2019 kwamen er iets meer dan 71.000 woningen bij. Eind vorig jaar waren dat er 69.000. Volgens het CBS is het niet duidelijk waar de daling precies door komt. Het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid waarschuwt voor een verhoogde kans op binnenlands terrorisme. De bestorming van het kapitol door Trump-aanhangers zou extremisten aanmoedigen om tot vergelijkbare acties over te gaan, schrijven de diensten in een verklaring. Er worden door het ministerie geen concrete voorbeelden van mogelijke aanslagen genoemd. Alle leeuwen van dierentuin Artis moeten volgende maand weg. De drie beesten verhuizen naar een dierentuin in Zuid-Frankrijk. Omdat Artis het nieuwe die leeuwenverblijf dat de dieren nodig hebben... door de coronacrisis niet meer kan betalen. Dit kost zo'n 4 miljoen euro. De Amsterdamse dierentuin sluit niet uit... dat er in de toekomst toch weer leeuwen komen wonen. In verschillende Poolse steden hebben mensen gedemonstreerd tegen de inperking van de abortuswet. Onder meer in Warschau trokken honderden betogers naar het gebouw van het Hoge Rechtshof en het kantoor van de regeringspartij Pies. De hoogste rechter van Polen deed eerder een uitspraak waarmee abortus in de praktijk moeilijker wordt. De regering heeft dit vonnis nu definitief gemaakt. Tesla heeft voor het eerst sinds de oprichting, 18 jaar geleden, over een heel jaar winst gemaakt. De fabrikant van elektrische auto's boekte afgelopen jaar een winst van 721 miljoen dollar, omgerekend zo'n 595 miljoen euro. De winst kwam mede door de verkoop van emissierechten aan producenten van auto's die rijden op fossiele brandstof. Eerder draaide Tesla ieder jaar verlies. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en gaat het in het zuiden stevig regenen. De neerslag trekt ook naar het noorden. Mogelijk valt er wat natte sneeuw. De temperatuurverschillen zijn groot. 2 of 3 graden in Groningen tot 11 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu de nacht. Thank you. Nobody else can walk the way you want, nobody else can talk the way you talk, nobody else can love the way you love, nobody else can touch the way you touch nobody else can walk the way. Colors. I'm not the one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 Is hoe ik ben, ik ben nog steeds niet zo goed. Split de nieuwe chain, heb I've enough now Shit the fuck is cake in the lockdown Heb dit nu nog eens een days, dat een sport now Wees toe bij overleden als je ziet dat je Ik hoor dat je goed begrijpt Ik doe wat ik doe altijd Jongen, ik ben op de move altijd De move altijd Like uh, uh, uh. Jongen, dit is de altijd. Right? Voor de familie die bloed met mij me.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 Op mijn reks, en kan een beetje op zo snel genieten. Kijk waar het ons brengt, als we onszelf te veel in geld verdiepen. Maar we doen het voor de fam en hebben wel principes. Uh, dus daar heb ik dingen on safety. Ik kan je wat van maar vergeet niet, bro. Je dacht ik word als jouw als ik die cake zie. Maar kijk eens hoe ik ben, ik ben nog steeds niet zo. Goed split, een nieuwe chain, hebben enough now. Shit, we koken zelfs cake in een lockdown. Heb die ding nog eens in deze dat een sport now. By your beliefs, touch the hand I know that you understand well I do what I do always Younger, I'm always the move The move always Like, ah Younger, it is too hard For the family that bloods with me Do what I do always Gotta have a little bit Just a little bit I need a little bit Respect bit, just a little bit, I need a little bit respect. Respect.